Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Vakbond FNV gaat met de werkgevers onderhandelen over een thuiswerkregeling. Nu het thuiswerken langer gaat duren. Er moeten volgens de bond afspraken komen over de werkplek thuis en een vergoeding. En over het recht om ook op kantoor te kunnen werken. Veel thuiswerkers missen namelijk het contact met collega's. Nu krijgt volgens de FNV minder dan 1 op de 10 werknemers een thuiswerkvergoeding. In de Europese Unie zijn er maar twee landen waar kanker vaker voorkomt dan in Nederland. Alleen Ierland en Denemarken hebben relatief meer ziektegevallen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland op basis van cijfers die de Europese Commissie heeft laten verzamelen. Nederland telt onder meer relatief veel gevallen van longkanker. Dat komt volgens het IKNL, doordat Nederland meer vrouwelijke rokers telt dan andere landen. President Trump heeft formeel de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. Hij deed dat met een speech op de republikeinse conventie in de tuin van het Witte Huis. In zijn toespraak prees hij de prestaties van zijn regering, maar wees ook op de gewelddadige straatprotesten in Amerikaanse steden, die volgens hem allemaal worden bestuurd door democraten. Trump waarschuwde de Amerikanen dat niemand veilig zal zijn als zijn rivaal Joe Biden in november de verkiezingen wint. De politie gaat in het hele land tientallen onopvallende radarauto's inzetten om hardrijders aan te pakken. Een proef daarmee is succesvol verlopen, zegt de nationale politie in de Telegraaf. Het is de bedoeling dat over twee jaar 50 tot 100 radarauto's met camera's rondrijden. Overtreders krijgen een boete opgestuurd, ze hoeven niet eerst te worden aangehouden. Het weer, eerst nog hier en daar regen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Er is veel bewolking, ook af en toe zon. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Eén file in Noord-Holland op de A9 diemen alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en als meer 4 kilometer en 25 minuten vertraging door spoedreparatie aan slagbomen. Er is maar één rijstrook open. Vanaf knooppunt Holendrecht kan je het beste omrijden door de A2 richting Amsterdam te kiezen en daarna de A10-zuid. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm for Without that We Op 106.9 FM